In 1989 was Nandlal een van de weinige overlevenden van de vliegramp met Surinaamse voetballers. Hij liep bij de ramp een dwarslesie op. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij de premier van Irak opnieuw aangedrongen op een oplossing voor de crisis in zijn land. De spanningen zijn hoog opgelopen nadat de premier de arrestatie had geëist van vicepresident Al Hashemi. Die zou zijn lijfwachten aanslagen hebben laten plegen. De arrestatiebevel heeft tot een politieke crisis geleid... tussen de Shiiten van premier al-Maliki en de soenieten van de vicepresident. Biden heeft de premier gevraagd rust te bewaren... en een oplossing te zoeken voor de situatie. De Amerikanen zijn bang dat de crisis uitloopt op een burgeroorlog. Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week... is het geweld fors toegenomen. Een Amerikaanse militair die gewond was geraakt in Afghanistan... is bij een feestje ter gelegenheid van zijn thuiskomst in Californië neergeschoten... De 22-jarige Christopher Sullivan werd tweemaal in zijn rug geraakt toen hij een ruzie wilde sussen waarbij zijn broer betrokken was. De schutter is gevlucht. Het slachtoffer is verlamd en zijn toestand is kritiek. Sullivan was vorig jaar bij een zelfmoordaanslag in Kandahar gewond geraakt en kwam na een lange revalidatie thuis. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, minima van 8 graden. Ook morgen veel bewolking en lokaal wat motregen. Het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenavond, het is wintertijd, het is kersttijd. Tijd voor het Marathon Interview. Drie uur durende gesprekken over leven en werk met gasten uit de wereld van politiek en cultuur. Vanavond het tweede gesprek uit deze reeks van zes. En voor meer informatie over wie er al geweest is en wie er nog komen gaat, kunt u kijken op onze site. En dat is marathoninterview at Waar u trouwens ook het hele archief vindt van dit eh, VPRO-instituut... dat inmiddels zijn zilveren jubileum viert dit jaar. Luister eerst naar onze gast van vanavond. En ...de acteur in het buitenland. Maar in Nederland wordt hij op straat niet aangeklampt... of door gillende meisjes achtervolgd. Ja, zeggen mensen dan, waar kennen we je toch van? Moet hij zelf de stukken en films noemen... Hij is een veelzijdig theater- en filmacteur en zanger... met een stem die door critici beschreven wordt als van een hypnotiserende kracht. Hij, Jeroen Willems. Jeroen werd geboren in 1962 in Maastricht en groeide op in Heerlen. Zijn theatercarrière begon aan de toneelschool van Maastricht... waar hij na verschillende mislukte audities werd toegelaten. Zijn eerste theatergroep was Hollandia, waar hij 16 jaar lang grote rollen speelde. Daarna trad hij op met het Nationaal Toneel en toneelgroep Oostpol. Hij was te zien in verschillende tv-dramaseries, waaronder bij ons in de Jordaan, De Troon en Stellenbosch. Als filmacteur was Jeroen te zien in onder andere komt een vrouw bij de dokter, De Brief voor de Koning, Oceans 12, De Passief Vrucht en Majesteit. En voor die laatste rol als prins Klaus kreeg hij een gouden kalf. In 2004 ontving hij de prestigieuze Louis d'Or. Het juryrapport spreekt van de zeldzame rijkwijde van zijn talent. Met een stem die in spreken en zingen, lijden en liefhebben kan laten klinken. Met een oogopslag die pijloze werelden weet op te roepen. Van zijn Limburgs accent horen we inmiddels niets meer. Zijn Nederlands wordt nu wel meer omschreven als aardenhouts. Zijn taalgevoel maakt hem ook tot een succes in het buitenland. Want hij doet het net zo makkelijk in het Afrikaans als in het Frans. Zijn veelvuldig bekroonde monoloog Twee Stemmen voert hij al 14 jaar op... in het Engels, Duits en Frans. En hiervoor trok hij onder andere langs Berlijn, New York, Londen... Sint-Petersburg, Avignon en Edinburgh. Met name in Duitsland is Jeroen nu een veelgevraagd acteur. Dat komt goed uit, want volgens hem heeft Duitsland... een veel dieper gewortelde theatercultuur dan Nederland... In Duitsland trad hij onder andere op met de Duits-topactrice Barbara Sukowa, bekend van Fassbinder's Berlin Alexanderplatz en Lola. Ondanks zijn grote acteertalent zegt Jeroen zelf... dat zingen hem gelukkiger maakt dan toneelspelen. Met veel succes zong hij zijn eigenzinnige versie van de liederen van Jacques Brel... en ontving hij, ontving hij veel lof voor zijn vertolking van Monteverdi... in samenwerking met het percussiegezelschap Trek van Paul Koek. Een voorstelling die deze week weer te zien en te horen is... Ondanks zijn succes lijkt Jeroens carrière ook gekenmerkt te worden... door een constante onzekerheid. Een onzekerheid die uiteindelijk vruchtbaar uitpakt... maar die ook zo zijn depressieve, destructieve momenten moet kennen. Luistert u de komende drie uur naar Stefan Sanders... in gesprek met Jeroen Willems. Jeroen Willems, we hebben net gehoord wat je allemaal bent. Waar geboren en ook vooral dat je geboren bent. Ja. Klopt het een beetje? Het klopt een beetje. Ik vond het wel grappig dat het eindigde met de, depressieve, depressieve, destructieve momenten. Um, maar... Uh, uh, uh, dus daar was ik even over gaan <laughs> nadenken. Nee, het klopt dat ik geboord. Het, het meeste klopt wel, ja. Ik, ik, uh, de, het, um, ik zat even te denken, vind ik, vind ik dat er genoeg uh, genoemd is en zo. Maar ik geloof het wel. Ja? ja? Want je hebt heel veel gedaan. En we hebben natuurlijk maar een hele kleine selectie gemaakt van al ja. die grote werken. Die, maar is het toch voldoende? Ja, het is voldoende. Wie weet komt er nog wat <lacht> langs. Waarom zat je na te denken? Waaraan zat je na te denken over dat destructief, depressief? Nou, dat is, nou nee, dat, ja, goed, dat komt het moment moment. Dat uh, ik, uh, ik ben, uh, um, nou ja, ik, ik, ik denk uh, daarover na. Als, als er zo'n hele reeks over, uh, verhaal over je verteld wordt, dan, dan ga je natuurlijk inderdaad. Zie je een soort beeld van, van iemand, zoals je dat soms ook over iemand anders hoort. En uh, het eindigt het met, met depressief destructief. Dus ik dacht, eens even kijken wat daar, uh, wat daar van waar is. En er is wel een stukje van waar, inderdaad. Dat is is, stukje. Die momenten zijn er inderdaad zeker, ja. Ik wilde eigenlijk dit gesprek heel gewoon beginnen. Ja. Met de opmerking, je bent gestopt met roken. <laughs> ja. ja. Waarom lach je? Omdat ik net nog een sigaret gerookt heb. Ja, vorige week, toen ik je sprak, was je gestopt met roken. Ja. Dat vond ik ongelooflijk knap. Ik rook zelf al heel lang. Dus des te groter was mijn bewondering. Ik dacht, dat is een heel gewone opmerking. Daar begin ik dat gesprek mee. Ja. Ja, dat is uh, helaas een van mijn verslavingen waar ik nog niet helemaal overheen ben. Dat blijkt wel. Soms heb ik periodes dat ik ongeveer iedere dag stop. En uh, vaak is het zo dat een project zoals waar ik nu mee bezig ben... met Balkoek, uh, Flow My Tears, waarin inderdaad veel gezongen wordt... dat is dan altijd een, een motivatie om, uh, om het nog maar weer eens te proberen. Dat met een paar pleisters enzovoort. Maar ik, uh, nee, ik ben nog niet los. Ik rook ook wel heel, heel, heel veel minder nu. Dat, we, dat is echt wel afgelopen weken uh, maanden zelf zo. Dat ik ook hiervoor in een, een opera-project heb gezeten waar ik ook moest zingen. Dus ik dacht, het moet, het moet minder. Want roken en zingen is, is moeizaam? Nee, het kan wel. Ja, er zijn heel veel, er, er zelfs operazangers die zingen. Maar, um... Die zingen? Uh, die, die roken, bedoel ja. je. Ja. Uh, uh, <laughs> maar um, nee, maar ik doe het ook echt wel voor mijn gezondheid. Ja. En ik merk, nou, maar ik merk het echt aan mijn stem. Als ik. Uh, als ik uh, een tijd niet roken, dan, dan merk ik onmiddellijk dat mijn stem meer, meer kleur, meer, meer kan, vooral ook. En, um, dus ik moet, ja, ik wil er toch wel vanaf. Gezondheid? Het, wel genoeg, het is ook wel genoeg Gezondheid, ja. ja. En ik, ik ben zo bijna leuk, 50, dus ik, en ik merk het nu echt aan mijn, aan mijn uh, conditie. Snel. En het verschil ook heel snel als je al na een week niet roken. En toch dat sigaretje net voor ja. de uitzending. Ja, dat zijn dan de gekke zenuwen voor zo'n heel lang interview. wat wij nu gaan doen. Ja, misschien. Het is al begonnen, dus echt. Het is zenuwen. al begonnen. Die zenuwen zijn ook niet meer nodig. Nee. Ik vind het wel leuk dat je dus voor de zang. wel wilt stoppen met roken en kennelijk voor het acteren niet? Nee. Niet zo, nee, niet noodzakelijk. Wordt ook nog wel eens gevraagd. een sigaretje te roken, natuurlijk. voor een rol. Ja. Voor een filmrol of zo. Het staat je ook erg goed, vind ik. Maar. Uh... Uh, ja, het is, het is uiteindelijk natuurlijk ook voor de spreekstem beter. Het is, het is voor je stem gewoon... Uh, je stem gaat, je zakt, zakt gewoon daardoor. En, en, en kan minder, is minder, minder elastisch. En minder, uh, kan minder kanten op. Maar en... toch, voor, je hebt zo lang geacteerd. Langer dan het zingen. Voor, het, voor de zang lijkt je meer over te hebben. Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Maar het is ook gewoon nogmaals zo, omdat ik het gewoon merk nu. Ah. Ik merk heel duidelijk het verschil. En uh, 20 jaar geleden, toen ben ik ook uh, twee jaar gestopt. En toen... Uh, was ik nee, een reden dat voor? Het verschil. Je? Wat zeg je? Was er een reden toen? Nee, dat was, toen, werd toen werd dan? ik 30, dus toen dacht ik, ik stop. Wanneer ben je begonnen eigenlijk met roken? Een vijftiende. Ja. That's my boy. Daar hou ik ook van. Ik ook geloof ik rond die tijd. Ja. Het is een mooie verslaving in die zin dat het... Uh, sommige mensen heel goed staat... Zoals ik vrees dat het jou erg goed staat, de sigaret. Ja, dat zeggen ze wel. Ik, heb, ik rookte een beetje zoals mijn vader. Die had, die had ik dan weer gekopieerd. Want ik vond dat het hem ook heel goed stond. En hij kon overigens ook niet mee stoppen. En hij rookte van die oude... Uh, eerst van die Lex, Lex 25, Lex 25... En daarna uh, pakjes Caballero. Zonder filter, ja. allemaal toen nog. Die oranje-bruine pakjes. Ja. Had, met, die, met dat riddertje erop. Ja. ja. En ja, ik heb hem ook een keer moeten helpen met stoppen. Toen heb ik dat pakje... Ben ik zelf gaan zoeken wat hij had weggegooid, op, zodat ik daar zelf weer nog iets aan kon hebben. <laughs> maar um, um, ja, als hij rookte, deed ik, deed ik dat dan ook, want dat vond ik heel, heel stoer en mannelijk en dat zag er goed uit. Uh, Caballero en verder... is ook wel de ultieme mannen sigaret, hè? De Caballero, ja. Hoewel ja. ik dat vond, ik, uh, ik vond het wel een heel zware sigaret, hoor. En ik vond het, uh, <laughs> ik vond eigenlijk de, de, de, de, de checkjes die ik met mijn vriendjes uh, draaide. Die vond ik eh, toch wel eh, prettiger om te roken. Kun je nog? De, want ik heb ook die caboleros gerookt. Ja? En dat ik ook een vader had die ongefilterde caboleros rookte. En dat je daar ook altijd die kramels van in je mond kreeg. Ja. ja. Dat, ik dacht dat eigenlijk dat de essentie van roken was toen ik begon, 14. Nee, dat, dat geloof ja. ik toch niet. Nee. Hoe, hoe ging het met de gezondheid van je vader? Nou, mijn vader is heel vroeg gestorven. Die is uh, op zijn 52 jaar gestorven. Aan alvleesklierkanker. En de laatste tien jaar van zijn leven was hij al heel veel ziek. Niet zozeer uh, aan de longen, maar. Um, uh, ook aan Hij heeft heel, uh, hij is twee keer geopereerd aan zijn nieren en uh, nierbekkenontsteking. Wel, hij had wel aan zijn, aan zijn vaten ook een tijd heeft hij het gehad waardoor hij ook last van zijn conditie had en zo. Maar, um, en ja, god, het is tegenwoordig natuurlijk zo dat, dat, dat uh, we allemaal wel weten... Dat, kanker, dat, dat, dat roken niet alleen longkanker, maar ook een heleboel andere kankers veroorzaakt. Direct of indirect. En, um, dus het kan best dat het daar ook mee te maken heeft. Maar hij is erg jong gestorven. Ja, ik was uh, net vijftien. Vijftien? Ja. Hoe was je toen je vijftien was? Toen ik 15 was, was ik... Uh, ik, denk, uh, ik denk dat ik nogal in de verlegenheid geschoten ben in de puberteit. Uh, geschoten? Dus... Ja. Ik, als, kind, als jonger voor beneden de tien was ik... Uh, weet ik uit de verhalen van mijn moeder... Dat ik een erg open en enthousiast uh, vrolijk kind was. Altijd op straat aan spelen en spelen. Uh, Ook met andere kinderen? Met andere kinderen, ja. En uh, bij elk nieuw overhemd dat ik kreeg, belde ik... Uh, de hele buurt aan om dat te, om dat te laten zien. <laughs> kijk eens, leuk. ik heb een nieuw hemd. Ik heb een nieuwe blouse of een nieuwe broek. Was dat een klein exhibitionistje? Ja, waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. <laughs> nou, ik, zo heb ik het niet, nee. niet uh, uh, overdag. Toen natuurlijk. Maar het was al behoorlijk op weg naar, uh, naar uh, je la, jezelf laten zien. Ja. Klopt. Was dat, was dat, hoe werd dat gevonden? Dat je dat deed? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan me dat niet zo heel goed herinneren. Ik vermoed dat die men, die buren allemaal heel beleefd zeggen... Wat, wat, wat een mooi rondje. <laughs> wat <middel> mooi heb je nu weer. Was je ook een mooi jongetje? Um, ja. Was ik een mooi jongetje? Ja, weet ik niet. Ah, ik denk dat, me, dat ik een leuk jongetje was, ja. Ik heb foto's gezien dat je uh, 4, 25 bent. En dan ben je echt een, uh, een jonge god. Ja, dat zou kunnen. Gelukkig heb ik daar nooit zo heel erg... Uh, of gelukkig. Ook wel soms jammer. Ik weet dat ik er wel leuk uitzien. Maar dat ik, ik, heb, ik heb niet zo... Ik ben niet zo... Uh, maar daar komt niet van bewust. Ik vind het vaak... Ben ik het daar toch niet zo mee eens. Als ik naar mezelf kijk. Maar dat niet verlegen jongetje... Dat moest dus plaatsmaken voor het verlegen jongetje of de verlegen jongen. Ja. Wanneer was dat zo ongeveer, denk je? Ja, oh ja. Vanaf mijn twaalfde, dertiende denk ik. Begon. Er. Geen idee waarom. Ik weet dat het, Maar dat is, Ik weet dat mijn broers en zusjes dat ook allemaal hadden. Hetzelfde. Die sloegen, ja, die sloegen allemaal een beetje dicht. Oh. In hun puberteit. Meestal gaat het andersom, hè? Ja, ik dan? weet het. Ja, nee, We waren het heel erg. Uh... Nou binnen. Ik weet ook dat onze tante wel zeiden: Wat zeggen jullie toch allemaal weinig? <laughs> <laughs> Dit in een gezin waar vader, uh, docent drama was. Ja. Op de toneelschool, meen ik. Ja. En moeder, logopediste. Ja. En voordrachtskunstenaar. Ja. En die kinderen verdomden het om nog iets te zeggen vanaf een twaalf Zoiets, ja. Maar <laughs> ook, ook nog een familie-orkestje. Uh, uh, want we speelden allemaal een instrument. En um, daar deden we dan wel daar deden we dan een soort optredens mee ook. Totdat tot we inderdaad ook in die, in die, die leeftijd 12, 13, dan hadden we er wel genoeg mee. Wat speel je? Ik speelde gitaar toen. Dat is romantisch. En dat speel ik... Uh, dat heb ik, ik heb tien jaar klassiek gitaarles gehad. Maar dat, die heb ik echt al wel heel lang niet meer aangeraakt, helaas. Hij staat er nog Dus ik En elke keer ook daar plan ik weer om daar weer eens... Uh, je opnieuw te beginnen. Zingen, dat je dat dan? Zingen deed ik ook al, ja. Ook toen je uh, verlegen werd? Ja, dat ben ik altijd wel blijven doen. Want het is volgens mij een hele goede therapie tegen verlegenheid. Ja, dat zou kunnen, ja. Zingen? Het is uiteindelijk ook wel overgegaan, die verlegenheid. Gedeeltelijk dan. Maar uh, um... ja, dat is gek, want bij zingen ben je eigenlijk totaal, als ik het vergelijk met acteren, kun je bij zingen toch nog iets minder ergens achter verschuilen. En is dat toch vaak veel, veel uh, spannender en uh, naakter. Maar um... <tieft> het is evengoed iets wat me altijd wel het meeste, het meeste uitdaagt ja, om te doen. Ik, uh, ik ben wel gefascineerd door die verlegenheid. Omdat ik het gevoel heb dat, er, dat het een emotie is die bijna verdwijnt uit de wereld. Althans uit de Nederlandse wereld. Ik zie steeds minder verlegen kinderen oh ja, is dat zo? Ja, dat gevoel heb ik. Verdwanende uh, emotie, gezonken cultuurgoed, verlegenheid. <lacht> ik weet niet of dat zo is, eerlijk gezegd. Ik, ik ken toch wel kinderen, hoor. Ja. Ik ken heel veel kinderen die verlegen zijn en zich terugtrekken. En, en goed, wat is verlegen? Dat is, verlegen is natuurlijk ook uh, nog niet weten wie je bent... en nog niet uh, uh, en denken dat, je, dat wat jij... Waar jij voor staat dat dat, dat, dat, nog niet een, um, dat dat nog niet interessant genoeg is om, uh, om, om te tonen. Tenminste, zo, zo ervoer ik het. En uh, dat zie ik ook wel aan uh, de kinderen waar ik dat bij zie. Het is, een, het is een soort schaamte nog voor jezelf. Een soort schaamte voor, je, voor, je, voor wie je bent, dat je er bent. Dus, uh, totdat je meer gaat ontdekken... Uh, ja, dat zit allemaal in die puberteit. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Is, uh... Ik lees hier bij uh, Louis Tass, de psychoanalyticus die niet zo lang geleden is overleden. Verlegenheid reken ik tot de familie der schaamachtigen. Jij zegt het net zelf. Ja. ja. Wat, wat, weet je nog waar die schaamte dan over ging? Nou ja, je, je, bent, je bent je constant aan het spiegelen in die tijd. Ah, uh, aan oudere mensen aan, uh, mensen, aan volwassenen, zeg maar. Ook aan je vader. En uh, ook, maar ook, ja. uh, ook aan leeftijdsgenoten natuurlijk. Je bent heel erg aan je identiteit aan het bepalen. En uh, je bent nog heel, be aan uh, heel erg aan het ontdekken in je hoofd uh, wat je allemaal kunt en wie je allemaal. Uh, wat voor gedachten je hebt over de, de dingen. Maar daar is er is zoveel waar, uh, zoveel nieuws. Dat je dat allemaal niet op een rijtje krijgt. En um, je denkt dat de anderen dat allemaal veel beter lukt dan jij. Uh, zeker iemand die volwassen is, die straalt veel makkelijker een soort zekerheid uit. En op een of andere manier word je, uh, toch ook wel, ben je wel behept met het feit dat je, dat je, dat je denkt dat je, een, dat je zekerheid moet uitstralen. Dat dat beter is. Um, Ik heb gelukkig ondertussen ook wel geleerd, dat, zeker in mijn vak... Dat ik, dat ik het juist heel belangrijk vind om het om juist ook te laten zien dat je... Dat je uh, en in die zin heb je misschien wel gelijk, hoor. Dat, het, dat, is, dat, het, uh, uh, dat er iets aan het verdwijnen is. Omdat dat, uh, dat is wel heel erg uh, overal zichtbaar. Dat je vooral zekerheid moet uitstralen en elk foutje wat je, wat je maakt... Uh, uh, word je, daar word je op afgerekend. En, uh, uh, en toch ben ik ervan overtuigd... ondertussen in, in, in mijn beroep... Dat, ik, uh, dat het van groot belang is om te durven uh, het niet te weten. En um, dat je daar uiteindelijk meer, meer uh, uh, uithaalt... en meer van gaat leren, weer meer van weten... meer verder komt dan altijd maar te te denken dat er een antwoord moet zijn. Soms is er geen antwoord even. En dat is. Uh... Ja, dat is dan misschien een vertaling van die. Uh... Wat, wat je destijds. Uh... Nou ja, maar tegelijkertijd is het blijkbaar ook een, een gevoel wat je niet wil hebben. Want het, inderdaad, ik denk terecht dat schaamte. dat dat daar aan, aan verwant is. En dat je. Ik was het even, voelt niet ja, goed. Het voelt gewoon het voelt niet goed. als je... Verschrikkelijk. Ik was zelf ook heel verlegen. Dus uh, ik, ik heb het ook een beetje geprobeerd te analyseren. Ik geloof dat er ook heel veel agressie in zit. Ik bedoel dat dit mee. Dat je, als je nou verlegen bent en je wilt niet opvallen... moet je niet verlegen lopen wezen. Nee. Dan val je dus erg op. Ja. Dus er zit ook een agressieve component in. Ja, maar die is dan uh, waar, waar naartoe gericht voor jou? Ik weet het niet. Ik, ik zelf had het idee dat je verlegen wordt en dus ook boos op mensen... Die jou in de situatie brengen dat je verlegen moet worden, dat je die mensen eigenlijk ook niet waard vindt. Nee, dat had ik. Nee, dat had ik misschien wel graag gehaald, ja. Misschien had ik daar. Ik had een vriend die, kon, die had dat wel. Die die, die, uh, die kon toen ook al besluiten. Nou, dat is een schip niet. Of die mensen interesseert schip me niet, dus dat, dat, dat doe ik niet meer mee. Die vond je geweldig, die vriend. Ja, nee, ja. Ja, die deed, die deed wel veel meer waar hij zin in had dan ik zo zag het eruit. Dus ja. daar, daar uh, is gelukkig ook nog steeds een vriend. Maar je zegt zo zag het eruit. Zo zag het eruit omdat hij natuurlijk ook onzeker was en wel degelijk uh, uh, <coughs> nogal vragen had over het leven. Maar hij, hij kon daar veel... Uh, voor mijn, naar mijn idee eerlijker ging die daarmee om. Ik was, toch altijd, ik was toch altijd bezig met te denken: klopt het wel wat ik denk? En uh, uh, is dat wel terecht? En uh, ik, heb, ik, heb, ik had veel, eer, eerder te veel afwegingen uh, uh, over of mijn, of mijn denken, mijn meningen, mijn, uh, of die wel klopten. Of ik die wel vanuit het goede perspectief uh, zag. Zo. Dat kan ook van hoogmoed getuigen. Ja. Wat je zo denkt, bedoel je? Ja. ja, dat kan. Dat kan, ja. Maar dat komt dan voor de val, hè? Ja, dat is een flauw antwoord, vind ik. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik. Um... Ik denk dat ik. Uh, uh, de, de, ik denk dat, dat ik wel behept ben met hoogmoed en, en in combinatie met. Uh, met een uh, minderwaardigheidsgevoel. Uh, dat is iets wat je overigens wel bij veel mensen in ons vak ziet. Ons vak is dan? Dat is uh, het acteer, de acteurs, de, de theaterwereld, veel meer. Ja, ik vind het zo leuk dat je zegt ons vak. Het is namelijk nou niet mijn vak. Nee, nee, nee precies. Maar ik, bedoel, ja, ik heb het meteen over ons ja. vak, uh, acteurs en regisseurs. Het en is een familie, ken Kunstenaars het. en. Kunstenaars. Uh, ja, ik denk dat er, dat... Het, uh, dat er veel mensen zijn die die combinatie in zich hebben. Ja. ja. Die niet bij elkaar lijkt te horen, maar blijkbaar toch ook wel. Ja, daar kan ik me heel. kan ik echt iets bij voorstellen. Um, maar in die geldt misschien toch ook wel. Deze mensen kunnen mij niet op waarde schatten. En dat je daar. Dat dat ook je verlegenheid genereert. Ja. Zou kunnen. Maar dat. Uh... Dan moet ik even heel goed nadenken of ik dat zo toen dacht. Kijk, dat, dat kom je natuurlijk, wat je nu beschrijft, dat kom je elke keer wel tegen. Dat je denkt, hij heeft het niet goed gezien. een recensent of een, een criticus of een, een, een, iemand die de voorstelling heeft gezien. Gewoon, in, gewoon een leek. Een uh, uh, en daar leer je mee omgaan. Is dat zo? Ja, daar leer je wel mee ja. omgaan, ja. Ja, ja. Het duurt wel langer dan ik dacht, maar jij leert daar wel mee omgaan. Het is nooit leuk om slechte dingen te horen, maar... Uh, je moet ook wel, want anders, anders raak je in een soort... Dat is wel echt het gevaar van dit beroep. Ik weet niet of ik nu heel snel spring, maar dat je, dat je anders in een soort afhankelijk... Je, je kunt heel makkelijk in een afhankelijk positie komen, omdat er continu over je geoordeeld wordt. Zowel tijdens repetities als, als, als voorstellingen. Of als je die, op beeld te zien bent. Eigenlijk bijna dagelijks wordt, zeggen mensen tegen... Ja, dat is goed en dat is wat je doet en dat is niet goed wat je doet. En ja, dat moet, daar moet je heel erg mee leren uh, uh, dat los te zien van jezelf. Want Dat, dat eigen instrument, dat, dat, uh, wat je bent. Want ik, ik heb geen viool, ik heb mijn, mijn, uh, mijn hoofd en mijn lichaam waar ik het mee doe. En uh, dat komt soms heel dicht in de buurt van, van wie je bent. En, uh, dus kritiek daarop kan ook, kan, kan ook als zeer persoonlijk... Voelen, soms ook als ze persoonlijk beschreven worden. Want uh, er zijn natuurlijk wel degelijk recensenten die, die, dat, die dat wel doen. Die je daar uh, bijna als persoon op aanspreken. Mag ook hoor, maar het um, gaat er meer wel op. Maar ik had het over die afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is ook gevaarlijk. Dus daar moet je wel een, uh, daar moet je wel een, uh, een vorm voor vinden om je daar ook voor te beschermen, denk ik. En, en, en ook daar binnen jezelf uh, je eigen waarde. En dat, ja, dat je eigen waarde vinden, wat je, wat je er zelf van vindt, wat je, wat je doet en wat je laat zien. En dat, um, dat op ware schatten, die hoogmoed waar je het over hebt, dat kan in die hoek zitten, ja. En een andere... Maar gedeeltelijk uh, heb je dat ook nodig. om uh, Nodig om te... Nou, om, om, om, om, je moet wel, de, uh, je, je gelooft in jezelf, dus je moet ook wel... Je moet ook, als je, als je binnen hetgeen je maakt niet, niet begrepen wordt... of niet begrepen voelt... Uh, als je dan niet sterk genoeg in je schoenen staat... dan, dan hou je ermee op. Dan denk je, ja, uh, ik kan het niet... of ze, ze, ze zien het niet, of ik uh, levert me niks op. Dus je hebt wel een tijdje nodig. Uh, uh. Ik, vind ook, ik zeg ook altijd wat tegen mensen. Je moet nog even, even, even doorproberen, uh, want uh, niet meteen opgeven. Dan had jij volgens mij wel mazzel, omdat je nadat je van die toneelschool afkwam en nog even naar het buitenland was geweest, toch snel uh, allemaal lof over je heen kreeg. Dus zo lang heb je eigenlijk niet hoeven wachten. Nee, nou, het, was, het, het speelde zich bij mij een beetje af, voorafgaande aan de toneelschool. Want ik heb zeven keer selectie gedaan om de toneelschool überhaupt aangenomen te worden. Zeven keer? Ik ben in vijf keer afgewezen. Heeft je het bij vijf... dezelfde school? Nee, nee, nee, nee. Allemaal verschillende scholen. Maar daar goed, juist daardoor denk je, nou, ze zien het allemaal niet zitten. Allemaal dus... niet? Nee. Amsterdam, Arnhem? Amsterdam ben ik niet geweest, want dat kon ik niet betalen. Want ik moest dan vanuit Heerlen, moest ik uh, geloof 16 keer, 16 weekenden op en neer. Eerst een oriëntatie, dan een auditie ronde, ja. en dan een tweede. Een hele lange, lange periode was dat. Maar dat, dat, had ik, dat, dat geld had ik niet voor de trein. En je ouders zeiden ook niet, nou. Nee. Nee. Nee. En uh, dus, dus ik, ik, ik heb toen de Maastricht geprobeerd en uh, Antwerpen geprobeerd. Ook de Academie voor Expressie, de Woord en Gebar in Utrecht, uh, zoals die toen nog heette. Uh, in Kampen zat er ook nog een. En uh, Arnhem heb ik ook geprobeerd. Maar zelfs kampen? Kampen ook afgewezen. Ja, dat is wel de definitieve afwijzing. Precies, dat was ook de laatste. Toen dacht ik, nou, toen heb ik ook wel uh, wat tranen gelaten. Toen dacht ik, je zult waarschijnlijk wel moeten gaan toegeven dat je dat niet kan. Of dat het niet genoeg is. Maar goed, dat heeft een week of zes, zeven geduurd. En toen dacht ik, ja, nee, nee, ik moet, ik moet toch nog even doorproberen. Dat vind ik dat, wel knap, hoor. Wat zeg je? Dat vind ik knap. Ja, achteraf ook. Terwijl ik het, toen dacht dat een heleboel mensen dat overkwamen. Maar dat eigenlijk was later begreep ik dat een heleboel mensen... Uh, die eenmaal ook bij mij in de klas kwamen op de Nilsom Maastricht... dat die eigenlijk gewoon in één keer waren aangenomen. <laughs> en toen dacht ik ook, nou, ik kom nu tussen hele, hele goede mensen... die, die allemaal al, al veel verder zijn dan ik, want ik heb al zo'n leidensweg achter de rug. En dan heb je nog dat eerste jaar waar een heleboel mensen afvallen. Dus um, daar was ik dan bang dat ik dat zou zijn. Maar dat was an anders. Dat is anders gelopen. Ik meld alleen maar even tussendoor dat u naar Radio 1 luistert. Naar het marathoninterview En u luistert naar acteur en zanger Jeroen Willems. In gesprek met Stefan Sanders. En we zijn halverwege het eerste uur. Gaat uw gang verder, heren. We hebben nog 2,5 uur te gaan. Dat is... Uh... Geruststellend misschien, hè? Ja, het is wel geruststellend. Ja. Ja. ja, vind ik ook. Ik zeg ook inderdaad, soms denk nu al: denk, oh, ik moet, ik moet even snel. Dat... Ja. Het is helemaal nee, niet zo. Nee, dus altijd. Ik vind het wel erg grappig dat je, ook echt wel heel onschuldig, dat je denkt, terwijl je zeven keer bent afgewezen zelf, dat iedereen dat heeft gehad. En de meeste mensen komen natuurlijk zo fris van het gymnasium op de toneelschool in, in, in Maastricht en vinden dat ook heel terecht. Nou, het zijn ook geen zeven jaar hoor. Dat ik, ik bedoel, dat, dat, die, die zeven keer dat heeft zich afgespeeld binnen twee jaar. Nou, dat vind ik toch ja, heel erg. erg. En er waren wel degelijk een aantal mensen die ik ook ergens anders weer tegenkwam, die zich ook vaker hadden ingeschreven. Wat zei ze dus dan, bij wijze van afwijzing? Um, ik weet dat de eerste keer uh, in Maastricht was dat echt zwaar onvoldoende, geloof ik. In wat? In, uh, in, ze vonden mijn uh, uh, dramatische, ik heb het nooit, ik heb het ergens nog gelopen liggen, maar mijn dramatische uh, uh, uitstraling, expressies, was allemaal onvoldoende. En um, mijn fantasie was onvoldoende, ik weet allemaal dat soort dingen. En uh, dan wordt er ook verder bijgezet. Je mag het nog wel uh, uh, uh, een keer proberen, maar uh, mocht je dat willen, maar uh, uh, uh, bij. Dan moet, dan moet je nu eerst een jaar, eerst een jaar wachten. Dus het, het jaar daarna mocht ik niet komen in Maastricht. Geen selectie doen. Want dat is wat mensen wel veel doen, hè. Gewoon een jaar daarna nog een keer proberen. Dus ik mocht pas twee jaar daarna. Maar, eh, maar ze dachten eigenlijk toch echt niet dat dat zou gaan lukken. Dat zei het er ook nog aan? Ja, dat dan. stond erbij, ja. Dat is wel een... Maar ik heb daar overigens nooit... Want er zijn wel acteurs die eh, heel erg trots zijn als ze het dan toch hebben gehaald. Maar ik, eh, ik heb daar nooit zo... Eh... Ik geloof namelijk wel dat ik eh, op dat moment eigenlijk nog te gesloten was... en, en te verlegen om, eh, om echt eh, dat op dat podium ook te durven. Dat is het laatste wat ik nog over verlegenheid ook wilde zeggen. Het is natuurlijk ook een vorm van perfectionisme. Als je dan eens een keer je, je bek opentrekt, nou dan moet het toch meteen heel erg goed zijn. En ja, nee, dat erg... is, dat, ik denk dat het dat eerder is dan... dan uh, misschien nog wel eerder dan die hoogmoed. Het zit, zit, zit er heel erg bij dat perfectionisme. Nou ja, dat zit er ook weer natuurlijk dicht ja. bij hoogmoed. Maar uh, uh, eigenlijk altijd bang dat het niet goed genoeg is. Dus er, uh, uh, voor je iets doet inderdaad... Moet het, uh, moet het eigenlijk zeker zo ontzettend goed zijn... Uh, dat je het dus niet doet. En... Uh, ja, dat geeft een ongelofelijke rem, ja. Dat is die verlegenheid, dat, is, ja. klopt. dat klopt. Ik hoop dat er nog wel een beetje van die verlegen jongen in je over is. Ja, dat is zeker nog wel over. Ja? Ja. Waar merk je dat aan? Um... Als je het hebt over... Bedoel je, over dagelijks leven neem ik aan. Dan, ik, ik, kan, ik kan in gesprekken soms ineens niet meer weten. denk oh god, ik... ik Oh god, ik heb helemaal geen onderwerp. Ik, uh, ik, weet niet meer, ik weet niet waar ik het over moet hebben. Ik, uh, zo. En dan uh, val ik stil. Ja. En dan worden uh, mensen daar weer onzeker van... Uh, want dan denken ze, wat denkt meneer Willems allemaal? Meneer Willems heeft daar allemaal zijn uh, gedachten over... wat hier uh, wel of niet gezegd wordt. En, uh, uh, en dat uh, <coughs> irriteert mensen ook nogal eens... Dat staat. soms is er helemaal niks aan de hand. Soms zit ja. je, namelijk gewoon, is het je helemaal niet te denken. Dat je zit je alleen maar zelf te denken. Wat, wat, wat, wat, wat moet ik zeggen? Wat zal ik hiervan vinden? Of zo, weet je. En dat, dus dat is helemaal is er zeker nog. Ja. Dan gaan mensen ook nog zeggen dat je zo'n mysterieuze uitstraling hebt. Ja, dat is dan dat, ja. Dat is gewoon verlegenheid. Ja. Dat je gewoon geen woorden meer hebt. Ja, ik kan het toch niet... Hoe moet ik nou zelf... Uh, uh, hoe moet ik nou zelf bedenken dat ik, dat ik een mysterieus, mysterieus ga zitten wezen? Hoe doe je dat dan? Ik, uh, het is van mij nooit gezien. Het is iets wat mensen, tegen je, wat mensen op je plakken, ja, denk ik ook. Ik wou dat mensen het een keer van me zeggen. <laughs> Zo'n mysterieus man. Dat zal ik je zeggen. Het is echt nooit gebeurd. En het moet wel een beetje waar zijn. Hè? Je mag het niet, moet wel ergens aan haken. En kennelijk haakt het bij jou wel ergens aan. Ja, ik weet niet precies wat dat is. Nee, geen idee. Wat ze, nee, echt niet. De, uh, uh, uh, verborgen lijden, ik weet geen idee. Verborgen lijden? Ja, ik weet het niet. Ik, ik vraag me altijd wat dat dan is, dat mysterie wat, zij, wat ze zien. Want dat, dat, dat, uh... Maar je zegt zelf al verborgen lijden. Uh -huh. Dat is iets wat, wat uh, um, um, Dore van der Groen ooit heeft gezegd. De Belgische, Die Belgische actrice. actrice. Die, daar heb ik mee gewerkt ook. En die, die, die heeft dat zo op zo'n soort manier benoemd. Dat er een soort... groot lijden lijkt te zitten. En wat dat dan is... dat weet ze ook niet. Maar dat ziet ze dan. Ik kan dat wel volgen van Ja, nou ja, goed. Ik kan, ik kan natuurlijk benoemen dat, het, uh, dat, dat, het, dat men, het sterven van mijn vader... een groot lijden is. Maar ik weet niet of dat een... Het gaat, ze heeft het dan eigenlijk nog meer over een soort... soort uh, Leed van de wereld wat iemand met zich meedraagt. En, en, en... Terwijl... Een beetje de Christusfiguur. figuur ja. Waarom lach je daarop? Nou, omdat Betty Schuurman, mijn goede vriendin Betty Schuurman... Um... Ook actrice? Ook actrice, mij ook wel eens... Uh... Nee, haar man noemt mij Jezus Christus, geloof ik. <lacht> Die noemt jou Jezus Christus? Jezus aan de telefoon, ja. ja, ja. <lacht> ben je voor haar Jezus? Nee. Althans, nee, volgens haar man? Hij noemt, hij noemt mij zo graag, ja. Waarom, waarom zei hij dat? Geen idee. Jawel, je hebt toch een idee? Hoor. Nee, hij heeft het nooit gezegd waarom hij daar nou mee kwam. Ik denk dat door, door mijn katholieke Zuiden vinden, vinden, vinden ze het soms leuk om daar iets, eh, <laughs> om daar een kruisbeeld aan te hangen. Jezus aan de telefoon. Ja. Het katholieke Zuiden en uh, je vader. En dat was niet. Je vader ging dus heel jong dood, hij was 52. Jij was 15? Net 15, ja. Je zag het aankomen. Nou, niet echt. Kijk, hij was al tien jaar, tien jaar vaak ziek. En, uh, ik, uh, dus dat hij ziek was, was voor mij niet een vreemd, een, niet een nieuw beeld. Uh, het was iemand die ziek werd. En als hij beter werd, dan had, was het een onwaarschijnlijk energieke man... die weer honderdduizend plannen had. Uh, uh, uh, en hij was een paar maanden daarvoor ook ziek. Toen had hij En daar, daarbij had hij zulke hoge koorts. Misschien was toen de kanker overigens er al. Dat is ja. waarschijnlijk wel, maar... Dat hij een soort koortsstuip had. Toen dacht ik wel dat hij doodging. Maar bij de, later, toen had ik dat eigenlijk niet in de gaten. Dat is het, achteraf gezien is het ook belachelijk snel gegaan. Maar ik geloof dat vanaf het moment dat ze, dat ze kanker geconstateerd hebben en dat hij stierf, dat is nog, ik denk, een maand. Dat is wel heel snel. Ja. Was, hij, was hij een goed acteur? Mijn vader? Ja. ja, ik denk het wel. Heb je hem wel eens gezien? Ja, ik heb hem zeker gespeeld. Ik heb ook met hem gespeeld ja. zelfs. Toen ik, nog, toen ik vier jaar was in de Caucasische Kruidkring. Maar goed, dat weet ik natuurlijk heel weinig van. Dus je maar, was vier uh, jaar... Wacht even. Je was vier jaar en je speelde de Caucasische Kauka Kruidkring. Ja, dat jongetje wat um, door de twee vrouwen um, opgeëist wordt. Mijn vader speelde daar de rechter. En uh, ik speelde met mijn neetje om de beurt... Uh, speelden wij uh, het jongetje dat, nou, dat in, in, in het beeld. Ik... ik ik, ken eigenlijk, ik herinner het me eigenlijk meer door de foto's die ervan zijn... dan dat ik het mezelf herinner. Um, en dan sta ik als klein jongetje... en dan word ik zo aan twee armen... door twee dames uh, bijna uit elkaar getrokken. En zo. Iedereen vecht om je. Ja. Vier jaar ben je nog maar. Lieve, help, wat een start. Ja. Zo kun je het zien, maar ik geloof niet dat het, dat, dat zo, toen zo was... dat iedereen om me vocht. Later wel, waar je zegt. Soms. <laughs> Dit is nu de beroemde grens van Jeroen Willems. <laughs> Jammer ja. dat het geen theorie is. Ja, jij stuurt is. het erheen. Nee, maar je hebt echt uw grens. Het is geen lachen. Het is een ik grijns. Ja, maar jij ja, luister. Ik zeg, ik praat over Robert Gurk. En dan benoem dat dat ik dat iedereen om me vecht. Maar dat is. Nou goed. <laughs> dat is wel grappig. Nee, ik geloof niet dat dat zo is. Nog even over je vader. Of nog even over je vader. Gewoon ja. over je vader. Ja. Was je, was je een vaders kind? Um, weet ik niet. Uh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik ook wel een moederskind. Nee, ik ben ook wel een moederskind, maar. Een, uh, en mijn vader was. grillig. In die zin dat hij. Uh, uh, momenten op zijn momenten had. waar hij heel erg zijn liefde liet voelen. In mijn herinnering. Ook aan jou dus? Ja, maar ook uh, heel erg zijn moment dat, dat hij eigenlijk gewoon moe was van het werken. Uh, zijn ambitie uh, voor in dat theater die is, was gigantisch. En uh, uh, daar ging heel veel energie en tijd in zitten. Als ik achteraf bedenk hoe ze dat gedaan was, ze hebben me, mijn vader en moeder elkaar op begin 30 ontmoet. Hebben vier kinderen gekregen en 18 jaar later was hij eigenlijk al dood. Waar, waar hebben ze elkaar trouwens ontmoet? Ze hebben elkaar ontmoet op de toneelschool. Dus dan het was helemaal door... ook een toneelhuwelijk. Ja, het was één toneelhuwelijk. Oh, ja. Lieve help, ik snap wel waarom je nu over de familie uh, van het toneel spreekt. Het was bij jullie namelijk letterlijk het geval. Ja, het was gewoon een gezinstoneel toneelgezin ja nou ja wij, wij, wij daar, ja goed ik heb dan eens dus één keer een rolletje meegespeeld maar uh, uh, ja het was het, ze waren daar alle twee zeer zeer grote, grote uh, hoe noem je dat nou uh, toegeweide uh, toegeweide uit be beoefenaars van, de, van dat van, dat, uh, van toneel en, en uh, hebben elkaar daar ook wel in, in gevonden denk ik of met, met name ook in de poëzie dat zijn, ze waren grote liefhebbers van poëzie mijn moeder is er overigens nog steeds. Die, en die heeft dat nog steeds. Die heeft ook tot voor kort nog uh, voordragsavonden gedaan. Doet ze nog. Um, maar uh, ja, het was inderdaad. Er was veel Nederland bij ons thuis, ja. ja. Terwijl ik toch pas echt, echt op mijn zeventiende uh, of zo besloot... Ik dat ik dat ik dat ook wilde gaan doen. Acteren. Ik zei dus, mijn vader en mijn moeder... Je bent eigenlijk van beide een kind geweest. Dus je was een soort ideaal kind, zoals het echt hoort. Als het allemaal goed gaat. Ideaal kind? Hoe bedoel je dat? Nou, dat het allemaal zo mooi verdeeld was. Dat je zowel van je vader als van je moeder hield. En het klinkt zo uitgebalanceerd. En eigenlijk zoals het uh, ideaal te gaat. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, heb inderdaad niet een, uh, ik heb niet het gevoel dat ik een slechte jeugd heb gehad of zo, nee. Um, en dat ik inderdaad wel een liefdevol gezin heb, drie broers, zussen, een broer, twee zussen. Ja. ja. En uh, ja, of dat ideaal is, dat weet ik niet. Maar, uh... maar ik bedoel, die, die, het lijkt mij zo'n ontzettende daverende klap als je vader sterft, als je 15 bent. Ja, dat, we, dat is achteraf nu wel zeker gebleken... dat het een daarvoor klap was. Ik heb ook wel een tijd gehad dat ik daar niet over... Euh... Nou ja, ik, ik kwam natuurlijk meteen... ik, ik begreep eigenlijk meteen... dat de, de, je leeftijdsgenoten daar heel slecht mee om kunnen gaan. Of, of gewoon niet weten hoe, dat, hoe je daarmee om moet gaan. Hoe merk je dat? Dus ik merkte dat heel erg aan, aan dat, het, dat elk gesprek... Als ik, het, als ik het erover had, dat elk gesprek een beetje doodliep. En... Um... Dus ik ging daar na, na een paar maanden. begon ik daar ook een beetje, een beetje cynisch mee om te gaan. Dus, dus dan ging ik zeggen: Ja, maar als je dan. Want je komt op een gegeven moment redelijk snel. als puber op, op je ouders. En. Uh, uh, maar dan, en dan had ik het over mijn vader. Dus en, ja, maar die, die is de pijp uit, zei ik dan. Dus dat was even de cynische overgeschreven? Ja, dus dan, dan was het wat minder. Want ik dacht: als, als het. Want iedereen zei: Oh, sorry, dat wist ik niet. Ze zei: Nee, nee natuurlijk wist je dat niet. Dus, maar dat is wel niet erg. Maar, ja, en, en, en, en dan ging het gesprek al niet meer verder. Ja. Um, dus, denk, ja, dus dan denk ik daar zo over. En dan. Uh... Maar goed, ja, nee, het is zeker het is iets wat uh, uh, waar ik later wel achter ben gekomen dat, dat, me, dat, dat me dat behoorlijk wat dat behoorlijk uh, verwond heeft, ja. Hoe ziet die wond eruit? uit? Hmm. Nou ja, die wond ziet eruit. En die heeft wel te maken met... met uh, uh, uh, ja, het klinkt heel cliché, maar het, het, het, het, je, de, je, het gevoel dat iemand waar je, waar, je, waar je onvoorwaardelijk van houdt... dat die zomaar um, verdwenen, kan, uh, verdwenen kan zijn. Zomaar uh, uit je leven vertrekt. Dat is echt poos op hem ja dat hij dood ging ja, ja ja ja ook ja zeker ja heel boos maar dat, ja, dat zijn, dat zijn herkenbare gevoelens die op dat moment die ik me herinner van dat moment maar de on, de, vooral de onmacht van dat je dat je dat dus niet in de hand hebt dat je dat je uh, dat je een, nou ja, een liefde naar iemand hebt. En, on, en, en die is toch redelijk on, onvoorwaardelijk. Die, dat, die, dat, die, uh, dat die zomaar doorgesneden wordt. Dat, dat heeft mij in mijn verdere leven wel heel uh, nou ja, bang gemaakt. Om, Voor? Om uh, uh, zowel uh, me te binden als los te laten. Ja. Dat is... Uh, um, dat is altijd bij mij uh, gaat dat heel moeilijk. Ja. Echt binden en echt loslaten. Dat is een lastige bagage. Ja. Nou, denk ik dat iedereen dat wel heeft. Maar, uh, want iedereen kent de pijn van een. Uh, on, uh, denk ik op een gegeven moment van, van een verloren liefde. Maar dat, het is, het is da daarin is het denk ik wel ri vrij rigoureus geweest in die tijd. En ik heb natuurlijk ook wel met, met uh, professionele mensen gesproken een keer. die, uh, die, die dat ook, ook wel op die manier benoemen. Eén keer. Uh, ik, ik heb een uitgebreide, uh, uitgebreide uh, uh, gesprekken met psychiater gehad. Gelukkig. Ja, en dat ging daarover. Ja, ja natuurlijk. En, um, maar die, um, dat in combinatie met inderdaad een fase waarin je, je op zoek bent naar je identiteit. En, en, en natuurlijk je soort van spiegelt bijna aan die, uh, aan die, uh, aan die vaderfiguur, aan die. Uh, en dat op een gegeven moment ook los moet laten. je daarvan af moet zetten. En ja, goed, dat, dat, het cliché verhaal van het... En dat was natuurlijk omgedraaid. Bedoel, hij ging weg. Ik, ik, ik moest weggaan eigenlijk. Ik moet, jij moet, jij moest je zijn, afzetten. Jij moet afzetten terwijl je, hij, ja. hij ging, hij ging ervan door. Hij liep het huis uit. Bij wijze van spreken, ja. Kon je je eigenlijk wel afzetten? Tegen zo'n zielige vader die ziek was. Uh, nee, maar dat was ook nog eigenlijk niet... Echt nog niet Vol aan de gang. Veertien en nog niet aan het puberen? Ja, ik was wel aan het puberen. Maar niet zozeer in de contramine in de tegen, mijn, tegen mijn vader of zo, nee. Tegen je moeder? Eerder, ja. ja. En dat is, heb ik daarna volgens mij... volgens heb ik dat toch ook overgeslagen. Want daarna, na, nadat er zoiets gebeurt... Uh, hoe had ik het zeggen dat ik het idee heb dat mijn broer en zus dat wel iets meer hebben gedaan. Maar ik, ik denk dat ik vrij snel in de rol ben gaan zitten van... De, uh, niet partner, maar uh, wel heel erg begrijpen wat er met haar aan de hand is. En dat je, dat je, dat je iemand die, dat, die, die haar liefde kwijt niet meer niet op die manier kunt tegen uh, uh, die die, die, die, die tegenspreken Of niet, Of dat, dat te, te, te, te moeilijk en te verdrietig allemaal is. En, en daarin heb ik mezelf wel klein gemaakt, denk ik ook. Klein toen. gemaakt? Nou ja... Uh, um, jezelf toch een soort van wegcijferen. Je eigen kwaadheid en verdriet, en uh, omdat die van haar vond ik belangrijker. Even een... Ja, een, ja een, nee, maar. het is een kerstkransje. Ja? Nou, het mag vandaag, lijkt me. Als het op één dag mag, mag het nu. Maar het is natuurlijk ook heel oh, erg oh. aardig. Het is heel empathisch van je. Dat je begreep dat je je moeder, die net dat verlies had gehad, overigens, ja, had ook dat verlies gehad. Dat je die niet nog eens een keer met, met, met een poeg de stuip op het lijf kon, kon gaan jagen. Met een poegje, boet die brommer ja, ja. en Zundap dan? Ja. of een Zundap. oh ja, dat is. De, ja. Poeg was voor de meisjes, de Zundap was, was voor de, de jongens. Hier zit ik alweer helemaal fout. Je was waarschijnlijk een hele mannelijke jongen dan. Dat je dat allemaal nee, zo gevoelde? Nee, ik geloof niet. Maar je was dus wel het riddertje van mama. Jij was degene die je moeder beschermde. Ja, ik herinner mij wel dat ik. Dat ik um... Ja, dat hield me wel bezig, ja, wat, wat haar overkwam. Dat hield me wel heel erg bezig. En, en uh, uiteindelijk, uiteindelijk heeft dat ook wel geleid tot een soort van, van mijn geloof afvallen. ik dacht, ja, maar als ik, als ik een verklaring moet gaan zoeken binnen, binnen het geloof. waarom iemand dit soort dingen overkomen. namelijk dat je, dat je je grote liefde ontmoet en dat je die na 18 jaar alweer moet uh, laten gaan. Als je daar een verklaring voor wil hebben en een waarom-antwoord. een uh, omdat-antwoord dus. en. Uh, kom je daar niet uit? En dan ga, dus ik dacht, dat, dat antwoord is er niet. Zo, het, het leven is gewoon zo hard. En uh, ik wil eigenlijk niet, een, ik wil niet in, in een god geloven... die, um, die ik daar uh, op zou kunnen aanspreken. Laat staan dat, ik, um, dat het, dat het dan, dan ook nog wel een god is... Want dat, die je er niet op kan aanspreken. Dus het is eigenlijk altijd fout. Hoe dan ook. Is altijd fout. Dus ik dacht voor mij dat ik kom er hier niet uit. En daar eindelijk, uiteindelijk is daar mijn. Uh, ben ik denk er wel een beetje door van mijn geloof gevallen. Ja. Hoe gelovig was je? Uh, nou, ik was behoorlijk, geloof ja. ik. Ja, ja, ik was misdienaar jarenlang. Dat is ook een heel schattige misdienaar, nou, waarschijnlijk. Ja. ja, Steven, ik was vast een hele schattige misdienaar. Ah, nou ja, ik, jij hebt <laughs> mezelf verteld van dat jongetje met het bloesje. Na al die buurvrouw. Ik bedoel, het is niet mijn idee. Ja. <laughs> um, ik. Um... Ik wilde, ik wilde die misdaad zijn, omdat ik, omdat ik uh, oprecht geloofde... dat ik op dat altaar dichter bij God was. Want, was het niet ook gewoon al meteen een enorm theatraal instinct? Ja, nou dat wist ik van mijn vader, dat hij dat om die reden ziet. Want mijn vader heeft ook zijn seminariën zelfs een tijd gedaan. Mijn vader kwam in een gezin met veertien kinderen... waarvan de helft uh, religieus is, uh, is geworden, het klooster ingegaan. En hij, ik bedoel hij... religieus geworden, je bedoelt echt... Het klooster ingeslaan. Ja, ja het bedoel, klooster, Dat is toch wel een drastische... Priester ja, ja. non. Zeven van de veertien. Zeven van de veertien. Ja. En ook hij heeft dus het seminarium doorlopen. Maar ja. is inderdaad... Kwam er eigenlijk wel achter dat, dat, hij, dat hij eigenlijk meer verliefd was... op, op, op die gewaden <laughs> en op dat altaar, het podium... Ja. Natuurlijk ligt het dicht bij elkaar. Ja. Um, nee, ik had, ik had dat podium, ja, oké, okay, natuurlijk. Ja, dat is er ook mm -hmm. wel. Maar ik was toch wel een soort. Um, ik geloof uh, toch wel in die mooie verhalen, ja. Is en, het toch ook en, uh, niet, en ik, ik dacht niet dat ik slecht, slecht, uh, wat zeg je? Is toch ook niet slecht? Je was dus nee, nee, nee, het is niet slecht. Want natuurlijk zitten er achter een aantal van die verhalen hele mooie maar ik, ik, nou, ik wist zelfs dat ik als ik een kind en begon met de paasvakantie in Frankrijk um, ook van overtuigd was op een gegeven moment: er was een kapelletje ergens boven op een berg en ik dacht: ik moet, ik moet om drie uur bij dat kapelletje zijn, want dan gaat dat onweer los. Goh, goed daar. Ja, dat onweer, ja, wat, dat, he, wat drie losbarst uur. op het moment dat, dat, dat, uh, dat uh, Onze Lieve Heren het kruis ging en stierf. Op een vrijdag. Op Goede Vrijdag, ja. En, uh, en ik vond het zelfs, ik denk dat ik toen ik wil zeven was of zo, hoor. Uh, ik denk, ik moet, ik moet daarheen. Ik was helemaal helemaal uh, begeisterd van dat, uh, van dat verhaal, ja. Maar wat betekent het nou? Want het betekent misschien ook wel dat je... om nog even op de verlegenheid en de hoogmoed terug te komen... dat jij jouw persoonlijke aanwezigheid ervoor had kunnen zorgen... dat Jezus Christus niet aan het kruis gestorven was. ja. Dat is nogal een opdracht, ja. Onmogelijke opdracht, maar. Ja, dat, dat soort dingen geloof je wel als kind hoor. Ja, ik, ik, ik, ik geloof jou hier op je woord. Je zei, je zei ook iets moois over dat, dat je graag missenaar wilde zijn, omdat je dan echt dichter bij God was. Ja, dat je dacht je ik, verse? ja. ja maar hoe, hoe, hoe, hoe zag dat eruit, die gedachte? Weet je nou, nog... Omdat de priester staat op het altaar en de priester ah. is zeg maar de, de eerste directe. Uh, uh, um, hoe zeg je dat nou? De, de, de eerste de, lijn met God. De eerste lijn met God, ja. ja. ja nou, hij is, hij is de, de, de erzats, wou ik zeggen. De Duitse de, uh, ik ben al Duits spraak. Vervanging, vervanging van... Plaatsvervanger. <laughs> ja, Plaatsvervanger van, van God. En, uh, en zo op het moment dat ik hem al uh, dien... Uh, ben, ik dus een, uh, ben ik er dus ook dichterbij. Ik was heel vroom. Vrom? Tijdje. Hoe doe je dat? Nou ja, nee... Uh, daar helemaal in geloven, daar staan en mm -hmm. denken dat, dat, je, dat je... voor God... en de, de, de, Ja. Ik dat het goed is dat je dat doet. En dan ook mooie liedjes zingen op het altaar en zo. Nee. <laughs> Als ik er nu over denk, zou ik, het misschien wel heel, zou ik mezelf misschien wel een heel irritant kind vinden. Ik vind je juist erg ontroerend klinken. Ja, schattig. Nee, nee, nee. maar Schattig ik zou... trek ik terug. Ontroerend. Nee, maar ik zou het zelf misschien. Een, een, een soort, het heeft een schattigheidsgehalte waar ik eigenlijk helemaal niet meer. Uh, waar ik, ik helemaal niet goed vind. Hoeveel je later ooit toneel gaan spelen. als je niet in staat bent op zevenjarige leeftijd. onvoorwaardelijk in God te geloven? Uh, ja. Dat. Uh... Dat is denk ik niet echt noodzakelijk. Ik bedoel, ik denk dat er een heleboel toneelspelers zijn die toch, <laughs> toch niet helemaal op die manier in God geloofd hebben. Ik denk dat het ontzettend helpt. Maar ik denk wel dat het helpt, ja. Ik denk wel dat het helpt. Het is, ik bedoel, dit, je fantasie wordt ook wel ongelooflijk aan, aan, aan het werk gezet. En dat is. Uh, of wie wel die heeft zijn werk gedaan. En daar, daarmee. Uh, kon ik natuurlijk ook geloven in dat verhaal daarboven op die berg, dat het gewoon echt ging gebeuren ja en ik was ik, volledig overtuigd dat ik snap eigenlijk is. ook wel dat die man van bed die jou Jezus Christus noemt omdat <laughs> uh, Jezus aan de telefoon omdat je natuurlijk als zevenjarige stiekem dacht dat je dat ook was ja ja hè ja jijzelf nee ik dacht niet dat ik het zelf was nee, nee. weet je het zeker ja dat weet ik zeker Ik dacht wel dat ik dat ik dicht in de buurt kon komen Dus ik ging ook wel, uh, ik heb... <laughs> mijn eerste beroepscursus was ook missionaris en zo. Ik was ook priesterachtergericht. Totdat ik ernaar kwam dat je dan... Uh, een, want wij hadden zo'n blad bijeen. Ja, dat, dat kan ik mezelf ook nog heel goed herinneren. Dat is een soort <laughs> katholieke ontwikkelingssamenwerkingsblad, ja, als ik het goed heb. Hè. En daar uh, stonden toch wel heel veel kinderen met van die waterbuikjes en zo. En, uh, die, die wilde ik wel gaan helpen. Ja, totdat ik erachter kwam dat je dan... Uh, dat je dan uh, dat het dan niet de bedoeling was dat je met een vrouw, uh, dat celibaat dat drong eigenlijk pas later mm -hmm. tot mij door, dat dat aan de hand was. Maar uh, dus toen heb ik die, die missionariskant. kant, die heb ik toen, um, die heb ik toen uh, uh, uh, weggedaan. En, uh, maar ik dacht, nou dat kan dan, ik kan in ieder geval dan met, met zo'n leuke vrouw vandaar in zo'n hut. <laughs> en dan even goed dat werk doen. Ja. Dat is allemaal heel anders gelopen. Dat is allemaal anders gelopen en daar gaan we misschien dadelijk nog over praten. Maar nog heel kort over je messianisme op, op jonge leeftijd. Dat vind ik ook prachtig. Je mag wel doorpraten hoor, door de muziek heen. Dat vind je prachtig. Ja. De kleine messia's. Ja, van katholieke huizen. Ja. Nou, ik deze en dan hebben we het dus over acteur en zanger Jeroen Willems. Hij is onze gast in het marathoninterview. Dit is het einde van het eerste uur van dit drie uur durende gesprek. Dus blijf vooral luisteren, want we hebben nog twee uur te gaan. We zijn er even uit voor de boodschappen en het nieuws. Tot zo dadelijk. We'll <laughs> be Dit is Radio 1.